...van het Watertorenpleindossier met u bespreken... ...want dat gaat nog veel verder terug. Dus dat uh, zal ik niet doen. Uh, wel is het zo dat, dat wij vanaf het begin... ...zeker nadat uh, dat het allemaal was vastgelopen... ...uiteindelijk hebben gekozen om drie sporen te gaan volgen in dit proces. En uh, dat was natuurlijk ingegeven... ...omdat we, dacht ik met z'n allen wel door hadden... ...dat we aan een hele moeilijke opgave bezig waren... Wij dachten zelfs een onmogelijke opgave om uiteindelijk op tot een goed eind komen. En toen kwam het inderdaad ook van wethouder Berens uit van we moeten die mediation ook in gaan zetten. Want dat is misschien juist wel de kans om tot een oplossing te komen. Omdat wat erna allemaal gaat gebeuren dat, dat is inderdaad heel ingewikkeld. Dus in dat licht bent u ook, hebben wij het ook aan u gemeld dat wij dat mediation traject naast het... Ene spoor, dat is dat hoger beroep wat loopt en daar zijn al voorbereidingen voor gedaan. En het spoor van het opstellen van die nieuwe selectiecriteria door niemand anders ingegeven als door de rechter. En ik hoor hier ook allerlei andere mensen die dat bepaald hebben, of partijen, maar dat heeft de rechter bepaald. De rechter heeft bepaald dat u dat opnieuw zou moeten doen. En het is natuurlijk gek... Dat als je de opdracht krijgt om een mediation traject op te starten, dat je dan niet, dat je dan dat met oogkleppen voordoet, zonder dat je nadenkt, ja maar wat is hier aan de hand en wat speelt er. En dat mediation traject zijn we ingegaan vanuit de steeds actuele situatie die op dat moment gold en geldt. Rekening zoveel mogelijk houden met de belangen die u als raad voorop hebt gesteld. En dat kwam al heel snel uit. Een van de belangen was om sociale woningbouw te realiseren en om binnen het bestemmingsplan te bouwen. Volgens heeft de wethouder daarop aangegeven: doet u dat dan niet? Nog, u vroeg nog om juridisch advies. En nou, dat, dat heeft u gekregen. Daar heeft u niks mee gedaan. Of u heeft dat naast u neergelegd. En vervolgens. Is het dan niet gek dat als je dan een mediation traject ingaat, dat je de partijen voorhoudt, let op. Wat u ook doet, wat u ook doet maar hou wel mee rekening dat deze, deze raad een aantal kaders meegeeft. Sociale woningbouw, u moet binnen het bestemmingsplan, ze willen ook graag integraal. Dan is het toch niet gek dat in zo'n traject dat wordt meegenomen. Dus, dus, dus, dus wat dat betreft... Mag ik mijn betoog afmaken? <coughs> Want het lijkt mij verstandiger dat we dat in tweede termijn doen. Want anders zijn we straks nog tot diep in de nacht bezig. En dat lijkt me ook niet verstandig. Ja, dus dus dat, dat is aan de orde. En als, je, en als je dan kijkt naar de overeenkomst... die, die, die, die dan onder, daarin ontstaat... Ja, dan zie je dat er, dat er voor ligt een, een, een watertorenplein en, en, en een gebied... Met een bestemmingsplan, met mogelijkheden, met gewoon standaard mogelijkheden een bestemmingsplan. Wat mag je met een bestemmingsplan? Er zit speciaal is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen vanaf het begin door de raad goedgekeurd om mogelijk zaken te ontwikkelen, ontwikkelen in belang van Zandvoort, onder andere dat je ook woningen kan bouwen. Schijnbaar, daar hebben wij behoefte aan. Dus, dus en binnen die ruimte. Dat hebben we ook allemaal geconstateerd. Mo is er ook ruimte om die 3000 meter die dan elke keer genoemd wordt? En het is natuurlijk niet gek dat een partij dan zegt... van god, dan willen wij ook wel die 3000 meter in dat verhaal hebben. Want er is ruimte in de planvorming. Er is in de toren ruimte om woningen te bouwen. Er is op, op de kavel van de Watertoren zelf de mogelijkheid. Iedereen weet dat dat ongeveer mogelijk is... om daar zelfs de 3000 meter totaal in te realiseren. Maar de gemeenteraad heeft al veel eerder aangegeven... U heeft nog een wijzigingsbevoegdheid, zodat u daar ook woningen kunt bouwen. Dan is het toch niet gek dat dat in zo'n verhaal wordt neergezet en meegenomen. Zeker als je met vijf partijen in gesprek bent en het algemene belang van Zandvoort moet dienen. Want dit moet wel uiteindelijk leiden tot een heel mooi project. Dus... En zo is er ook meegenomen dat we binnen het bestemmingsplan willen... En het wordt streven, natuurlijk, daar kun je over gaan discussiëren of dat er nou nog niet moet staan. Maar... Er is natuurlijk ook gezegd, let op, we streven niet te laat. We vinden dat het binnen het bestemmingsplan moet. En natuurlijk, er zit een bijvoorbeeld. Dat is iedereens recht. In Nederland is het iedereens recht om dat te mogen toepassen. Dan kunnen wij dat niet gaan afnemen van iemand. Dus dat is toch ook niet gek dat je dat dan even erin opneemt. Nou, zo is deze hele notitie tot stand kom, gekomen. En volgens mij hebben we heel veel vragen daar ook op beantwoord. En eh, er wordt nu weer over, maar eh, antwoord op een vraag. Er zijn geen... Percentage's van tevoren opgenomen. Ja? En we verwijzen naar, er is een rekenmethodiek afgesproken. Ja, dat, als je, dat staat in een antwoord wat gegeven is. En het staat, er staan ook geen percentages in de overeenkomst. Maar er is wel een methodiek overeengekomen, een methodiek om te komen tot een residuele berekening. Zoals ook in het grondbeleid staat aangegeven dat we via een residuele berekening dit soort zaken... Berekenen met elkaar en het moet marktconform zijn en er staat iets in over en als we denken dat dat niet goed is, kunnen we taxeren. Dus dat is daar allemaal in meegenomen. Dus wij hebben met getracht, dit milieusystek, wat een van de drie sporen is, om dat op die manier in te steken, kijken naar wat er zich in de andere twee sporen aan risico's en oplossingen zich aan het aandienen. Waar aan de ene kant de risico's. Van het traject wat hierna gaat volgen op 23 januari als het hoger beroep gaat dienen. En de risico's die daaraan zitten. En ook kijkend naar een aantal risico's die ontstaan zijn. Onder andere door dat de raad heeft besloten om in het tweede spoor het proces van de planselectie te kiezen. Om binnen het bestemmingsplan te blijven. Het ja, is dan niet gek dat we dat proberen dan daarin mee te nemen. En dat we tegen de partijen dan proberen daar. Nou dan is dit het resultaat. Het is een afweging van allerlei factoren. Nou, u bent inderdaad degene, daar kan je ook wat over zeggen. Van, goh, hadden wij die kaders niet verder moeten stellen? Het college heeft met alle beste gedachten getracht... dat de kaders die u al eerder had gesteld mee te nemen in het proces. En dat het voor u onvoldoende is. En dat is ook het probleem van deze discussie wat ik zie. Want het is niet één discussie. Het gaat over het, gaat over het bedrag. Er zijn verschillende... Overwegingen. Dus wat ik constateer is dat wij daar hier vanavond niet uit gaan komen. Dus ik denk dat, dat u daar zelf de beslissing nu in moet nemen of u wel of niet het krediet ter beschikking gaat stellen. Dat is, dat is aan u om dat te beslissen. Ik denk dat er een hele goede kans is om, om, om nu eindelijk het los te krijgen. Een heleboel uh, tijd die we gaan verspelen weer met als we naar een ander proces gaan. Voorkomen. Het is een afweging. Nou, de college heeft deze afweging gemaakt. U moet uiteindelijk die andere, uw eigen afwegingen maken. Maar het betekent wel dat we het, het, het hoge beroep dus verder doorgang gaat vinden. Wij u vervolgens het selectieproces nu definitief moeten gaan voorleggen. Dat zal dan ik kijk of dat, ik weet niet of dat lukt, of dat nog in januari ligt. Dat moet u nog vervolgens vaststellen en dan gaat de procedure weer lopen. En ondertussen, nou... ...zitten we dus vast aan die procedure. Ik vind het zonde dat we het laten lopen. Dus de vraag is aan u van... ...ziet u nog andere mogelijkheden... Om, om, om, ...om tot een oplossing te komen? Want ik denk dat de partijen... ...en dat is echt een compliment aan de partijen... ...er alles aan gedaan hebben... ...om inderdaad over hun schaduw heen te stappen... En, en om te kijken van, ja, wat, wat kunnen we nu voor voor, voor, voor het met elkaar betekenen? Uh, ja, misschien zijn er nog mogelijkheden om het te voorkomen. Want de kans is heel groot op het moment dat wij bij de voorzieningen, bij, de, bij, de, bij, de, bij het hoge beroep hebben gehad, dat de rechter, want dat zeggen tegenwoordig elke rechter, heeft u al mediation gedaan. En gaat u nog eens in mediation? En ik kom ik met voorstellen. Nou, in feite zijn we al heel ver. We komen nu niet tot een afronding. Maar ik blijf toch, ja misschien tegen beter willen in hopen... dat we op een of andere manier toch met elkaar nog een keer in gesprek kunnen gaan... om eens te kijken van wat, wat kunnen we toch nog daarin in proberen... om toch het af te wenden dat we straks weer in een ellenlange procedures verzeild raken. Ja, en dat gaat echt ten koste van de ontwikkeling van Zandvoort. En dat zou ik heel erg jammer vinden. Dank u wel, wethouder Bluis. Ik kijk rond of er behoefte is aan een tweede termijn... Ik zie de heer Hermsen, Deze 66 Ja, voorzitter, dank u wel. Ik neem de tweede termijn ook om dat nogmaals een keer uit te leggen wat dan die vaststellingsoverheid ontstaat. Het is, in de wethouders schetst het natuurlijk ook. Het is natuurlijk een enorme lange geschiedenis van hoe fout of hoe goed een gemeenteraad of een gemeenteraden zeg maar, besluiten kunnen nemen... Uh, wat het proces uh, met allerlei zaken, uh, een integriteitsonderzoek, alles wat daar meespeelt, uh, kan veroorzaken. Laat ik het dan even simpel uitleggen. Wat wij eigenlijk gedaan hebben, is een omgekeerde openbare inschrijving. We hebben een wedstrijd uitgeschreven. Ik zit hier nog even wat de heer Demmers toen de tijd zei. Uh, we hebben een wedstrijd uitgeschreven en we hebben gezegd, en ik ga het gewoon even heel simpel uitleggen. U mag een paar sokken ontwerpen. Dat mag u in alle kleuren doen, maar wij geven wel duidelijk aan wat de kaders zijn. Daar wordt dan onderhandeld en er, eh, er komen dan twee partijen komen eruit. Of die komen dichtst bij elkaar in de buurt, waarvan één partij uiteindelijk de voorkeur krijgt. Punt beslissing. Dan gaat een van de partijen die verloren heeft zeggen... ...ja, ik had toch echt heel graag die rode sokken gewild. Dat vind ik wel heel erg belangrijk... Ik heb ook heel veel geld, dus dan kan ik het net zo lang verstieren totdat jullie zeggen... ...ja, de nood voor woningbouw is zo noodzakelijk, hier moeten we maar mee aan de slag. Men gaat een mediation tract in en zegt eigenlijk tegen de gemeente... ...u heeft twee kleuren sokken, blauw en blauw. Nou, dat geef, die keuze geven mijn kinderen ook altijd, maar de gemeenteraad is de grootste macht... ...zo'n beetje die er is naast de Rijksoverheid... Die twee kleuren sokken, daarvan wordt ook nog eentje meegegeven. Ja, het lijkt alsof je dan de keuze hebt voor die ander. Maar kies nou voor deze, dan voer ik deze uit. En als we er niet uitkomen, dan zet ik mijn plan gewoon door, want ik heb geld zat. Als dat is de, de keuze is die u wilt maken... en u geeft dan ook nog eens een keer 300.000 euro voor... dan moet u dat vooral doen. Ik stel voor om eigenlijk hetgeen wat de voorzieningsrechter heeft uitgesproken... alsnog uit te voeren. En dan wel ook het hoge beroep... daarnaast het hoge beroep ook af te wachten... maar wel uit te voeren wat de voorzieningsrechter heeft gezegd. En eigenlijk is het heel simpel. We zijn over een aantal kaders niet helder geweest. Dat betekent dan dat je de kaders moet aanpassen... om die helderheid weer te geven. Dat betekent niet dat we een vaststellingsovereenkomst doen... en zeggen van u heeft besluit, besloten voor dit type sokken... Uh, maar we geven eigenlijk een ander type sokken uit. Want dat is eigenlijk wat wij als drie private partijen en het liefst eentje uh, graag wil. En dan kun je een heel mediation nou over starten. Maar uiteindelijk moet je, moet je zelf het besluit nemen. Ik denk dat iedereen dat voor zich moet doen. Uh, en ik, ik vraag eigenlijk ook om een hoofdelijke stemming hier in dit, uh, op dit onderwerp. Dat we gewoon goed bij elkaar uh, goed nagaan. Of dit nou is wat wij als gemeentesantwoord willen, dat wij een besluit wat wij hebben genomen in alle hoedanigheid, waar de voorzieningsrechter wat van vindt, euh, opnieuw zouden moeten doen. Dan wel gewoon van tafel moeten vegen euh, op basis van selectiecriteria die wij hebben vastgesteld. En als dan blijkt dat die niet duidelijk zijn, dan moeten we die opnieuw vaststellen. Dat betekent ook niet dat we gaandeweg het proces voordat de medieze gestart was, opeens de spelregels moeten gaan aanpassen. Die juridische consequenties zijn dusdanig groot. In mijn mening dat het best wel nog wat effect kan hebben als wij daar straks nog überhaupt op een uitspraak staan te wachten. En dan kom je inderdaad uit op de keuze die je wil maken. En dat zijn er eigenlijk van twee kwaden. Enerzijds je hebt een keuze gemaakt die democratisch tot stand gekomen is. En anderzijds, nou, zoals ik zojuist schetste, een kleur sokken waarvan we eigenlijk al weten wat de uitkomst is. Ik uh, laat ieder over tot een, uh, tot een wijs besluit. Dank u wel, meneer Hermsen. Ik kijk verder nog rond. Dat is niet het geval. Dat betekent dat wij overgaan tot... De wethouder verzoekt om een korte schorsing. En ik zie dat er ook enige sanitaire behoeften aanwezig zijn bij een aantal van u. Dus ik schors de vergadering voor vijf minuten.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 Something must be done You say either, I say either You say neither, and I say neither Either, either, neither, and and neither Let's call the whole thing off Yes, you like potato, and I like potato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 i like pajamas I wear pajamas give up pajamas for we know we need each other so we better call the calling it off, off. Oh, let's call the whole thing off yes. you say laughter and i say laughter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 And you like tomato? Potato! Ja, en heren, de gemeenteraad is even geschorst we wachten even een paar minuten en tot die tijd, ach, gaan we gewoon wat kerstmuziek draaien. Dan zo doen we dat hier op ZFM Zandvoort en we wachten tot de burgemeester weer zit en we weer verder gaan. Are you listening? In the lane, snow's glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along. Walking in the winter wonderland. In the meadow, we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown.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 In de Winter Wonderland hier bij ZRFM. Terwijl we wachten op de hervatting van de gemeenteraadsvergadering. En tussendoor draaien we gewoon wat muziek tussendoor. Het college zit nog niet mensen lopen door de raadzaal. Het zal nog even te sturen. En zodra ze terug zijn, beginnen we gewoon weer. Ooh, ooh, ooh. We'll catch the sun. De burgemeester gaat weer zitten en het gaat echt elk moment weer beginnen. Hier bij ZFM, de gemeenteraadsvergadering live. En daar gaan we weer. De schorsing was verzocht door het college. Ik geef het woord aan wethouder Bluis. Ja, dank u wel. Ja, ik, had, ik, had, ik had verwacht in de tweede termijn dat ik nog een bepaalde reactie zou krijgen... op de uitleg die ik gaf over de problematiek met het eerste, tweede en derde spoor... En, en hoe nu verder? En daar wil ik toch, omdat u zelf aangeeft uh, dat u er nauw bij betrokken bent en liever nog nauwer bij betrokken bent. Ben ik dus nog steeds, wil ik wel weten, van op het moment uh, dat, uh, dat we stoppen met het mediation, dus dat niet goedkeuren. Vindt u dat we nog een poging, want dat is mijn vraag, een poging moeten wagen om iets met die mediation te doen. Dus, dus in gesprek toch te blijven. Met, ...met de architecten om te kijken of we gehoord hebben in de discussie er, er nog mogelijkheden zijn. Want dat wil ik expliciet weten. Dus, hoe die, dus als u besluit om, om het daar te zeggen van nee, maar ik wil het wel weten. Want dan weet ik hoe ik verder kan gaan, want dan, dan, dan is het heel simpel. Dan krijgt u volgende maand, stel dat u zegt van... Nee, dat willen we niet. Dan wil ik dat weten. Dat, wil ik, ja, ik zou dat, dat mag ik natuurlijk niet vragen, maar ik zou daar graag stemming over willen hebben van de partijen. Dat ik weet hoe dat in elkaar zit. Want dan stop ik dat traject. Want, ik, dan, dan, want dan ga ik mij ook helemaal richten op de twee... Sorry? Nee, maar oké. Okay, ik kan het altijd proberen. Interruptie van de heer Stefan. Nieuwe Democratie heet dat. Hallo? Ben ik... Uh, ja. Ja. Um, ik denk, want we hebben ook al geteld en over nagedacht, kijk als, als, als de raad vanavond dit uh, voorstel uh, wegstemt, dan hebben volgens mij de partijen tot 23 januari die tijd om, om eruit te komen. Dus ik verwacht eigenlijk dat uh, als vanavond hier niet doorgaat, partijen ofwel voor 23, 23, nee, is dat niet zo? 23 januari is toch uh, de zitting? De, de is dat niet zo? Klopt het niet dat 23 januari de zitting de doorgaat? De wethouder. Nee, dat is zo. Maar u, u moet zich realiseren. Op het moment dat we nu besluiten om het mediation traject niet, of het, het, dit niet goed te keuren, heb ik, een, heb, ik een relatie, heb ik een relatie, heb ik een relatie met, met de architecten dat ik op 23e in hoger beroep ga. En ik ga, ik, ga, ik ga niet allerlei dingen uit de kast halen. Want dat is dan het gevaar. Maar ik wil dat van u weten. Of dan, dan weet u ook de consequenties daarvan. Want dan als u zegt, nee, u moet, mag toch nog een poging wagen. Want de kans is groot, wat ik al aangaf, dat het wel ontstaat. Dus dat is mijn vraag. De heer Kramer. Voorzitter, volgens mij is wat voorstel van de wethouder niet aan de orde. En kan je er ook niet over stemmen. Dat, dat klopt. Dat, u bent mij voor. Uh, wat voor ligt is de budgettaire vraag van 300.000 euro. Dat is de vraag die nu aan u voorgelegd wordt. Oké, okay, dus ik interpreteer als u tegenstemt dat ik daar allemaal mee stop en dat, dat ik u voor... Ik, dat nee, ik u voor jawel, nee, wel. nee, u moet niks interpreteren, want wij stemmen alleen over een voorstel wat u heeft voorgelegd aan deze raad. Mag ik dan de volgende mededeling aan u doen? De mededeling dat als u erover gestemd hebt en het wordt weggestemd, dat in januari... Eerst het college nog gaat besluiten over het definitieve selectiekader. En wij ons verder gaan voorbereiden op het hoger beroep. Dat is dan een mededeling. En als u dat anders ziet, dan wil ik er graag met u over in debat. Mag ik, mag ik dan dat vragen aan u? Dat mag ik toch vragen aan u? Ik mag u altijd informeren. Ja, het, is, het is niet aan de en orde. Dank u, voorzitter. Dat mag, dat mag de wethouder uiteraard vragen, maar niet in deze raadsvergadering. Want hier ligt voor om te beslissen over de financiële bijdrage en niks meer en niet minder. Het vervolg kunnen we daarna weer aan de kaak stellen. Waarom niet? Ja, dan stel ik... De heer Metters. Ja, dat is wel bijzonder kort door de bocht, meneer Deen. Het gaat natuurlijk niet alleen om het bedrag. Dan heeft hij de stukken, hopelijk toch wel beter gelezen en beter geluisterd. naar Wat hier gezegd is. Het is namelijk een ontbindende... Ja, laat me even uitpraten. Ik doe het voor het eerst baby vanavond. Dus geef me even de gelegenheid. Uh, er zit wel degelijk ontbindende voorwaarden in dat het mediation traject hiermee gestopt is. Dus het, het is niet alleen dat u nu suggereert van uh, het gaat uh, het wegstemmen van het geld. Nee, het heeft veel consequenties. En die moet u onder ogen zien, daar moet u reëel in zijn. En dat legt de wethouder u uit. Nog, nog ja, kort, heer Deen, maar ja, ik een kleine van... gaan Ja, ik, ik, ik moet toch zeggen dat, uh, de heer Metis, uh, daar, dat ik het daar niet mee eens ben. Kijk, het kan gevolgen hebben, natuurlijk... Maar nu, op dit moment, wordt ons gevraagd in dit raadstuk om in te stemmen met de driton, ton en dat te de dekken uit de grex. Niet meer en niet minder. Dus het gaat niet over gevolgen. En het, mag ik en het andere betrekt u dus niet in uw overweging, want dat is op dit moment voor u niet interessant. Moet ik dat zo concluderen? Dat wordt op dit moment niet gevraagd inderdaad. Nee, oké. Okay. Maar het speelt wel degelijk. Het is een beetje verstoppertje gaan... spelen. We gaan zo over... Tot stemming. Ik geef nog even een paar mensen het woord. Ik zie mevrouw Koper nog met haar hand omhoog. Dank u wel, voorzitter. Op, om, interruptie ook op meneer Deen. De consequentie van niet instemmen met dit voorstel is dat die andere sporen doorgaan en dat we dus een ellenlange procedures hebben met de architecten. Bent u dat met me eens? Nee. Goed, ik kijk nog even naar de heer Steven. Dan nog even de heer Hermsen en de heer Steven. Ik, ik zou ook toch de hoop nog een keer weer halen. het gaat hier. Voor, voor ligt inderdaad. Uh, vraag aan de raad om in te stemmen met, uh, met het budget. Maar niemand kan hier zeggen dat het alleen over geld gaat. Want wat we vanavond bepalen, bepaalt de verdere uitkomst. van het hele watertorenpleinontwikkeling. Uh, en dat moeten alle raadsleden zich vanavond bewust zijn. Ja, u kunt nee schudden, maar u gaat vanavond over geld stemmen. En dat geld gaat bepalen wat de uitkomst. ...van de ontwikkeling van de Wadertorpleiners dus voor de komende jaren. De heer Hermsen. Ja, voorzitter. Het is natuurlijk ook een beetje een soort van gevoelspolitiek... Hè, ...wat er nu gespeeld wordt. Dat snap ik ook wel. Um, ja, ik geef... Ik, ik het gewoon maar even zo. Nee, ik, want ik ben het eigenlijk wel met de heer Deen eens. In de zin dat hij nu het besluit neemt. Ben ik het hiermee eens, ja of nee? En het, het antwoord is heel simpel. Ja of nee? En dat gaan we straks hoofdelijk horen wat de gemeenteraad er dan over vindt. Maar dat is wat er ligt. We, gaan, we hebben het niet over consequenties of iets anders. De vraag is, bent u het, bent u het eens met de uitgangspunten die hier in deze vaststellingsovereenkomst zijn vastgesteld? En de vraag die de wethouder stelt is ook een hele gekke. Want de wethouder weet zelf wel hoeveel kans die dan maakt op dat moment. Dus dat zou hij dan zelf moeten uitleggen van ik maak heel veel kans of niet. Net desalniettemin is dit allemaal buiten de orde. We zouden overgaan tot stemming. Dus laten we dat dan gewoon doen. Ik... En anders had hij een tweede termijn moeten doen, maar dat heeft hij ook niet gedaan. Dus het is ja. Ik weet. Ik... Ik ja, tenzij u echt nog een punt van de orde. Mevrouw Koper. Wat... Voorzitter, ik heb toch het beeld dat we na het, het, het, het verhaal van de wethouder dat we toch met elkaar die tweede termijn niet goed hebben afgerond. En ik ben het er niet mee eens als we nu tot stemming over gaan. Want ik, ik constateer gewoon dat partijen de uitkomst van de mediation niet respecteren. En, dan, en, de, en de mediation zelf willen doen. En dan, dat betekent dat we met elkaar in het proces zitten dat we over 15 jaar nog steeds niet op het water watertoorplein gebouwd hebben. De heer Kamer, u Voorzitter, wilt... u heeft al degelijk een tweede termijn. En daar heeft alleen de heer Hermsen gebruik van gemaakt. En voor de rest niemand. Punt. Ja, we, we, we kunnen nog heel lang met elkaar doorgaan. Ik stel gewoon, ik, ik constateer dat we richting een stemming moeten gaan. Um, ik denk dat alles gezegd is. En ik denk dat de discussie uh, uh, gevoerd is. Uh, ik, dus ik kijk naar mijn rechterzijde. Er is gevraagd om een hoofdelijke stemming door D66. Ja, ik wil alleen nog ja, dan. dan. Ja. Goed. Ja, maar... voorzitter. voorzitter. Bent u voorzitter? Of, uh... nee. Ik ben de voorzitter. Um, het is heel helder. Alles is gezegd en we gaan nu tot stemming over, over dit voorstel. Voorzitter, punt van orde. Ik heb hier al meerdere keren gezeten dat we ook nog een keer bijvoorbeeld een derde termijn over een punt hebben. Mijn collega aan mijn uh, linkerzijde vraagt om die termijn. Ik vind het niet meer dan redelijk om in zo'n precair onderwerp als dit dossier... Die, uh, ja, ...die mogelijkheid te geven aan mijn collega. Er is gevraagd om een hoofdelijke stemming door D66. Dus dat zullen wij ook doen. We beginnen bij mevrouw Koper. Voor. Kramer. Tegen. Van Marlen. Tegen. Mettes. Voor. Stefan. Voor. Van Tichelen. Tegen. Van der Veld. Tegen. Berg. Tegen. Bouwberg-Wilson. Tegen. Deen. Tegen. Drommel. Tegen. El Gebali. Voor. Geurason. Tegen. De Graaf tegen. Hendricks tegen Hermsen. Tegen. Keur. Tegen. Dat met vier stemmen voor en dertien. en dertien tegen het voorstel is verworpen. Iemand een stemverklaring? De heer Hermsen. Voorzitter, ik denk dat mijn overwegingen helden waren, maar ik weiger mij neer te leggen uh, bij een overeenkomst die door drie partijen is vastgesteld, waarin de gemeente eigenlijk geen invloed heeft op de keuze die die al reeds heeft gemaakt. Nog iemand anders? Dat is niet het geval. Oh, de, heer, de heer Van Marlen. Ja, dank u. Ja, het blijft voor mij toch een, een keuze uh, bijna onmogelijk. Maar ja, we moeten kiezen. En uh, ik vind het heel vervelend dat het zo gaat. Dank u wel. Dan hebben wij nog een tweetal punten te gaan. Dat is de ingekomen post. Iemand daarover, dat is niet het geval. En dan het um, verslag... ...van het openbare en besloten deel van de vergadering van 19 november. Mevrouw Geurissen heeft uh, al reeds iets gemaild. De heer Mettes antwoordt op de vraag van mevrouw Geursen van kerkwerk ...dat in het voorliggende amendement over 30% sociale huur- en koopwoningen gaat. Dit moet zijn sociale huur, geen koop. Maar van akte. Oh, De heer Berg. Sorry. Sorry voorzitter. Um, ik, ik heb ook nog één opmerking. In, uh, in de opening er staat er, de heer Berg zegt dat alle strandtenthouders, waaronder zijn onderneming, maar er moet zijn standplaatshouders. Goed, waarvan acte? dat wordt aangepast. Mevrouw Koper. Meneer de voorzitter, ik heb een voorstel van orde over het, als het gaat om het besloten gedeelte, want dat heeft te maken met het vorige agendapunt, dat is allemaal afgehandeld en ik zou graag willen voorstellen om dat besloten gedeelte nu openbaar te maken, omdat we daar met elkaar over vergaderd hebben en er niets meer in staat wat nu nog uh, uh, geheim hoeft te blijven. Dus dat is mijn voorstel. ter toelichting dat besloten gedeelte ging over de vaststellings- en voor de luisteraars thuis. Hmm. Staat u mij toe dat we er nog even op terugkomen bij u... om ook even te checken wat daar um, eventueel in staat... waar we even goed naar moeten kijken. Ja. Goed. Um, dan zijn we toegekomen aan de sluiting. Ik wil uh, vanaf deze plek... U hartelijk bedanken voor uw inbreng. Het was de laatste vergadering van het jaar waarvan ik maar een, een beperkt deel heb mogen meemaken. Um, ik uh, wil in ieder geval vanaf deze plek alle mensen... Uh, ...die uh, deze vergaderingen mogelijk te ma maken, dat bent u natuurlijk in de eerste plaats... ...maar ook alle mensen achter de schermen uh, die elke dag weer bezig zijn om de besluitvorming hier op een goede en efficiënte manier in goede banen te leiden... ...wil ik heel hartelijk bedanken. Ik uh, hoop u in ieder geval morgenavond allemaal in goede gezondheid uh, aan te treffen in het museum ten einde met elkaar het glas te heffen op het einde van dit jaar. Um, en ik hoop u ook uh, in de vergadercyclus van volgend jaar... na een goede kerst en een goede oud en nieuw weer tegen te komen. Tot zover de gemeenteraadsvergadering voor vanavond. U hoorde de burgemeester. Wens wens iedereen een hele fijne kerst... We gaan hier nog even door bij ZFM. Want de achtergrond hoorde je al, Stevie Wonder. En zodra deze afgelopen is, gaan we weer door met onze reguliere uitzending van Peaceful Radio. En dat duurt dan nog tot 11 uur. Ik ben er morgen vroeg weer. Om 8 uur met het ochtendprogramma. En in ieder geval alvast een hele fijne avond. <tied>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 I'm pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio.